Radio 5, de opiniezender. U luistert naar de VPRO. Uw presentator is Stan Van Hauke. beetje sombere muziek. Ja. Zo moet mij aankondigen. En dan nu, Stan Van Hauke. Iets in die room. Oh jee. God. Nou, ja, oké. Okay. Alleen als is jij bent, is, het, is die sombere muziek Stan? Nee, dat is niet waar. Nee, nee, nee. deze muziek is met... Uh, heel veel aandacht gekozen. Dat is wel mooi, hè? Vind jij hem mooi? Ik weet niet meer. Ik <laughs> weet niet meer. Goed, goedemorgen. Het is de VPRO tot uh, vier uur vanmiddag op Radio 5. En uh, dit uur, daar besteden we uitgebreide aandacht ook aan uh, landgenoten. Wie dat is, dat hoort u zo. En aan Heerlen. De plek uh, komt van Heerlen. Waar een klein beestje rondschout. En dat heet De Korenwolf. Er zijn er nog ongeveer uh, 20 tot 50. En het is een klein hamstertje. Maar dit lieve kleine beestje wordt bedreigd door de vooruitgang. En uh, hoe dat in zijn werk gaat, dat wordt u vanochtend uitgebreid in uh, de plek. Zuid-Limburg. En te weten, Heerlen, grensgebied. En dat is altijd beetje onduidelijk gebied, los van de smokkel en dergelijke. Maar goed, uh, Heerle, junken en misdaad, dat uh, is Heerle althans zo lezend in de kranten. Hoge werkloosheid, mensen die onder putdeksels uh, worden gedumpt. Maar er is meer over Heerle te zeggen. Het is bijvoorbeeld ontzettend oud. Het is veel ouder dan uh, men zou denken. Restanten van bebouwing 2000 jaar geleden zijn opgegraven en ondergebracht in het termenmuseum. en daar... Laat Klas Vos zich rondleiden door Jacqueline Hoevenberg. En zij is archeologe en conservatrice. Oh, dat is een enorme ruimte. We lopen eigenlijk over een loopbrug boven. Ja. De opgraving, zeggen wij altijd? De alwekeurig. opgraving. Het is ongeveer 100 bij 100. Nou, 50 bij 50 meter is Op, het de... hele terrein. Maar u zegt opgravingen. Dit zijn dus originele opgravingen. In Heerlen. Originele opgraving in Heerlen, ja. Wat je hier ziet, dat zijn dus, is de fundering van het badhuis. Dat badhuis is op deze plek gebouwd. Ongeveer 120 na Christus is het gebouwd. En uh, het is gebruikt tot ongeveer 400 na Christus. Dan is het vervallen, men heeft het gebouw afgebroken. En vervolgens heeft dit terrein eeuwenlang braak gelegen. En het is in uh, 1939 opnieuw ontdekt. In 1940 en 1941 helemaal opgegraven. Dus het hele terrein van 50 bij 50 meter is blootgelegd. Toen dacht men van, oh, dat is wel heel bijzonder. Eigenlijk zou hier een museum moeten komen. Maar ja, midden in de oorlog is er natuurlijk geen geld voor. Na die tijd was er ook geen geld voor. Uiteindelijk is het pas in 1976 zover gekomen dat men het geld bij elkaar had om uh, uh, het museum te bouwen. Dat is in 77 geopend en net voor de opening, dus het eerste is het gebouw helemaal neergezet en toen is binnen in het gebouw, is opnieuw het badhuis weer opgegraven. Hm. Dus het is twee keer opgegraven in feite. En wat je nu ziet is de opgraving. Er is niets aan geconserveerd, niets aan aangevuld, niets. Wat je ziet is de opgraving zoals dat nou ja, voor de tweede keer, zeg maar in 76, 77 gebeurd is. Maar nu luister. Als wij denken aan de oudheid in het zuiden van Nederland, dan denk je eerst aan Maastricht, Mosa Trajectum, al een Romeinse uh, vestiging. En dan denken we iets verder op Duitsland in, aan Aken, rijke historie, Karel de Grote. En aan Heerland denken we eigenlijk, uh, ja, Heerlen, dat is hooguit Mijnen, uh, Nieuwbouw, uh, ja, een beetje ja, een onheimische stad. Maar niet aan een oude Romeinse nederzetting. Ja, toch he heeft het dus duidelijk een Romeinse oorsprong. Het is uh, zeg maar rond het begin van de jaartelling ontstaan op de kruising van twee wegen. Ja. Twee hele belangrijke wegen die zorgden voor de verbinding van Zuid-Noord en van Oost-West. En precies op die twee, op de kruising van die twee wegen, ontstaat dan een, heel voorzichtig een dorpje. En dat begint met een aantal voorzienende bedrijven. Daar zit de smit en daar zit een winkeltje voor het voedsel. Daar zit een soort motel, zeg maar. Het begint dus heel klein. Al voor de Romeinse tijd? Nee, in alleen de Romein... in de Romeinse tijd. Voor de Romeinen hebben je ongetwijfeld mensen gezeten... maar niet in een soort nederzetting. Nee. Gewoon heel los verspreid over het gebied. Nee, dat kruispunt van die wegen dat is het eerste aantrekkingspunt geweest... En uh, dat is, uh, langzamerhand is dat gegroeid, gegroeid. Het krijgt zelfs een beetje uh, stedelijke aspiraties. En zodra het dat krijgt, wordt ook het badhuis gebouwd. Dat is iets later in de tijd, dat is niet meteen aan het begin. Maar dat is, als het al wat geworden is, wordt zeg maar uh, in het begin van die tweede eeuw... Worden dus pas ook de termen gebouwd. Maar Heerlen is nooit groot geworden. Het is nooit een Maastricht geworden. Omdat het na de Romeinse tijd uh, zijn het die twee wegen... waar het, ont het ontstaan aan ja. te danken had, die zijn vervallen. Die, die wegen niet zijn, meer die zijn hun functie voor een gedeelte verloren... En de Maas als rivier heeft een hele belangrijke transportfunctie gekregen. En daarom zie je dat het verschuift van Heerlen naar Maastricht. En bij Maastricht speelt ook een hele andere zaak een belangrijke rol. Dat is het christendom dat opkomt. En dat is ook heel duidelijk gevestigd in Maastricht. Wat in Heerlen überhaupt niet aan te treffen is. Dus je hebt twee redenen waarom... Maar aanvankelijk was Heerlen belangrijker dan Maastricht en Aken, zou ik maar zeggen. Uh, zeker belangrijker dan Maastricht. Aken is ook al heel vroeg. Uh, begint al in ongeveer in dezelfde periode als Heerlen al een beetje opkomt. Aken is alleen wat minder van bekend. Er is iets mm. meer bekend van Heerlen. Maastricht komt echt pas later op. Dat is uh, aan het eind van de derde, begin van de vierde eeuw. Dat krijgt ook mm. een prachtige vestingsmiddel. Maar dan is eigenlijk Heerlen al een beetje aan het wegzakken in de geschiedenis. Dan is de rol van Heerlen al een beetje uitgespeeld. Maar is de naam Heerlen, heer, heer, denk ik, aan heer, leger, heeft dat daarmee te maken? Ja, correct, ja, Heerlen is een... In feite heeft Heerlen dezelfde betekenis als het Romeinse Heerlen, dat heet Coriovalm. Coriovalm betekent, voor zover wij nu weten, legerplaats. En Heren betekent ook legerplaats, heeft alleen een hele andere stam qua taal. Juist. Maar de betekenis is hetzelfde, is hetzelfde. gebleven. Nu even die termen zelf, het heet, waarom, het heet, het, waarom heet het termen? Uh, het heet termen omdat er verwarmd water gebruikt werd. Juist. Oh, ja. Het is niet zo dat er warm water binnenkomt in het gebouw, dat niet. Het moet, komt als het... koud water aan, wordt daar verhit en gaat dan als warm water het gebouw in. Waar kwam het dan vandaan? Van een het, komt, rivier, uh, het komt uit twee beken, of het komt uit één beek, een hooggelegen gelegen beek waar het water wordt aangevoerd. en Het wordt door het hele gebouw gebruikt, het wordt weer afgeleid via de toiletten. En vanuit de toiletten komt het dan weer in een lager gelegen beek uit. En die beken zijn er, alle twee zijn er nu nog, alleen het zijn nu vrij kleine beekjes geworden. Hoe heet die? Uh, geleenbeek en uh, Koumerbeek. Ja. Dus de Koumerbeek voert aan en de Geleenbeek voert af. Ja, en men moet voorstellen dat, die, dat die, zo'n badhuis had behalve inderdaad een badfunctie, waar je kon baden, stomen, et maar had ook nog meer, hè? dat was toch ook... Vergelijkbaar met onze soort sporthuiscentrum, dat je je vermaken kunt op allerlei wijze. Zelfs een bibliotheek zat er ook in. Ja, het is een, het is een soort uh, veredeld buurtcentrum, zeggen wij. Want je kon. Uh, baden was zoals wij nu denken, toch een beetje bijzaak. Het was wel de reden om te gaan, maar als je er eenmaal was, was het in feite maar een bijzaak. Het was meer uh, een kletsruimte of een ruimte waar je afspraken maakte, waar je uh, kon hmm. dobbelen als je dat wilde. Alles wat je normaal in een buurthuis doet, bewijs van spreken, Dus ook de bibliotheek. En ook een lezing geven en al dat soort dingen gebeurde dus uh, in dit punt. Maar vertel eens, men had toen toch al technieken waar men nu nog gebruik van maakt, zoals een vloerverwarming. Ja, centrale verwarming zeggen wij altijd had het badhuis. Dus uh, op de plek waar het, warme water, of waar het koude water verwarmd werd, En diezelfde warmte werd gebruikt om onder de vloeren te geleiden. Dus de hele vloer wordt verhit of verwarmd, laten we het zo zeggen. En dan uh, wordt de warmte weggeleid via de muren door een soort trekkanalen. Dus de muren zijn ook nog eens verwarmd en uiteindelijk gaat het dan via het dak naar buiten. Maar dan heb je er toch wel optimaal gebruik van gemaakt. Meestal bij opgravingen, als je dat wil zien, dan moet je naar beneden. Want dan ligt het diep. Hier moet je zelfs even naar boven om erop te kunnen kijken. En als je zo kijkt, dan ligt het bijna gelijk vloers met de huidige, ja, met de huidige huizen. Ja, dat is ook het frappante verschil wat ik altijd zeg met bijvoorbeeld Maastricht, waar je meters diep moet om op het Romeinse niveau te komen. In Heerlen is het zo dat als je door Heerlen loopt, dan hoef je bij wijze van spreken maar een spa diep en dan zit je al op het Romeinse niveau. En dat heeft ermee te maken dat Heerlen gewoon na die Romeinse tijd, dat die hele functie, ook die centrumfunctie of die regiofunctie, verloren is gegaan. En um, ja, vervolgens heeft dat dus eeuwen, zeg maar eeuwen, echt stilgelegen. Het is geen nederzetting geweest, het is gewoon. Een een verlaten plek waar in de omgeving wel mensen mm. hebben gewoond, maar als centrum heeft het niet meer gefunctioneerd. En dat komt eigenlijk pas weer op als de mijnen komen. Ja, ja. Dus eigenlijk pas deze eeuw begint heel, ja. echt gigantisch uit te groeien. Ja, en, en we weten van stedenbouw dat ze zich ontwikkelen op de, op de ontwikkelingen daarvoor. Ja, en op, op de, de, resten van andre, de resten uit andere tijden. Puinhopen, zo, vuil, ja, etc. Ja, en dan worden die steeds hoger. Ja en, ja, en dat zie je in Maastrichtersheel. Elke heeuw zet daar zo'n vuil af en ja. wordt steeds op voortgebouwd. Dus je krijgt dikke pakketten van af, afvallagen uit eeuwen. En dat heeft hier niet plaatsgevonden. Ja. Dus je zit hier bijna direct op de Romeinse niveau. Zijn er nog geen andere gebouwen van die stad gevonden? Of is er stand en zo? Nou, niet zo compleet als dit gebouw. Dit is, dit, hier kun je dus echt het hele gebouw zien. Van binnen, buitenmuur het hele complex. Wat we verder van hierle weten zijn wel bijvoorbeeld de voorgevels van een huis. Of de achtergevel, of de tuin van een huis. Of... Wel allemaal fragmentjes. Maar nooit een, echt een heel groot gebouw. Hm. Maar wel voorwerpen. Dus, wij komen nu... In de museumzaal waar, uh, zeggen we altijd, 90% van de vondsten die hier staan ook inderdaad uit Heerlen of directe omgeving komen. Is het nou bekend, die we, die, u zei die weg, weg Oost-West-Zuid-Noord. Oost, oost, west, wat waren dan uh, wat waren de, de belangrijkste steden die op die lijn lagen Oost-West om te beginnen? Uh, Oost-West kom je vanaf Keulen. Dat is de Rijngrens natuurlijk, daar beginnen alle wegen... want daar buiten ja. bewegen zij zich niet, dus vanaf Keulen... via Heerlen, Maastricht, en dan kom je bij Tongeren uit... en dan ga je vanaf Tongeren naar de Kanaalkust... dan zit je ergens bij boulogne sur mer Is dat de route naar, hun, naar Engeland eigenlijk? Dat gaat richting Engeland al, ja. ja. Het is niet de kortste overstap als je bij boulogne sur mer zit... maar wel bijna, dus dat is uh, wel een van de belangrijkste routes in de eerste instantie. Ja. Het is ook de oudste weg. De Noord-Zuid-Verbinding is ietsje later... En die loopt, van, zeg maar, Nijmegen, denk ik dan? Ja, die loopt heel globaal vanuit Trier, zeg maar. Dat ja. is dan een hele belangrijke stad. En die komt dan ook via Heerlen en gaat via de Maas naar het noorden en komt dan inderdaad bij Nijmegen uit. En gaat bij Nijmegen, of, of via Xanten gaat hij naar Nijmegen, moet ik dan zeggen. We weten dat die Romeinen bouwden heel erg, ja, zoals New York ook gebouwd is, hè, een een, een, een hoofdstraat en een dwarsstraat erop. Ik noem het altijd maar een boterkaas- en eierpatroon. Daar moet je maar aan Schaak, denken. Schaakbord. Of schaakbord, schaakbord dambord. Kun je dat nog terugvinden, het huidige Heerlen? <laughs> nou, de enige plek waar je dat kunt terugvinden is in het badhuis. Ja, ja. Zoals ik in het begin zei, het is een terrein van 50 bij 50 meter. Ja. Dat is dus een, het vierkantje van het dambord, zeg maar, waar men mee begonnen is. En men ja. heeft dat willen uitbreiden met steeds zo'n hokje ernaast van ja. 50 bij 50 meter. Maar zover we dat nu uit opgravingen weten, is dat een beetje gestopt... Bij dat badhuis. Dus ik zei wel, Men had het idee om een stad te gaan te creëren. Zo van het dorp moet de stad worden. We zetten als openbaar gebouw op dat eilandje van 50 bij 50 meter we het badhuis. En dan hopen we dat van daaruit de stad gaat groeien. En dat is misschien nooit gebeurd. Dat is niet gelukt. Maar het is wel een interessante gedachte dat de Romeinen eerst zorgde voor zeg maar de supermarkt. Voor het, en dan was het waar wij heel vaak eerst plempen we enorme woonwijken neer. En uh, de voorzieningen die komen pas veel later, waardoor die woonwijken al vanaf de start van die saaie slaapwijken worden. Ja, precies. Wat de Romeinen maar, deden was gewoon het plannen van een openbaar gebouw en dan komen de mensen wel, dan is alles er al. Wie is de minister van ruimtelijke ordening nu? Uh, is dat, wie is dat? Pronk, hè? Of zo, milieu en ruimtelijke... Nou, meneer Pronk. Wij zitten nu steeds met ruimtelijke ordening. Eerst mooie voorzieningen en dan komt de rest van ons af. Nou, nou, dat hebben ze waarschijnlijk ook hier gedacht. Hoor. Zo van, we bouwen dat en, dan, en dat badhuis heeft Of het heeft komt gewerkt. er niet. Ja, het ja. Heeft, maar het badhuis op zich heeft dus wel gewerkt. Want dat heeft tot ongeveer 400 heeft dat gefunctioneerd. Ja. Dus het is wel een trekpleister geweest. Alleen het voortgaan met dat idee van echt een stad met steeds maar uitbreiden, uitbreiden, uitbreiden. Dat traject heeft op de een of andere manier is dat niet uitgewerkt. Ja. En nou nog even, omdat Heerlen een mijnstad is geworden... Hadden die Romeinen al iets ontdekt, van wat, waar later die mijnbouw zich op baseerde, hadden die al iets gevonden? Nee, er wordt heel vaak gevraagd of zij al steenkool gebruikten bijvoorbeeld om de termen te verwarmen. Nee. Ja, daar is geen enkele aanwijzing voor, nee. Nee, nee ze stookten die... dat gewoon met hout. Want die steenkool lagen natuurlijk ook vrij diep, hè, waarschijnlijk. Nou, nou ze, ze geen, lagen hier bij geen... Heerlen, liggen, liggen ze niet aan de grond, maar je Jij hoeft dan? niet al te ver te gaan. Bij kerkraden bijvoorbeeld komt het wel gewoon aan de oppervlakte. Dus ze hebben wel de mogelijkheid gehad, maar, maar ze hebben ze het niet, niet gebruikt. gebruikt. Nee. Ja, dan gaan we hier uit. Het vingertje wijst ons al. Je zou, uh, maar dat durf jullie natuurlijk niet. Laat lupidarium. <laughs> He? Het, het, het, het, het hoerenhuis. Staat dat aan het Badhuis vast? Hier ook? Uh, nee, niet Een aan het bordel? Badhuis vast. Nee. Nee. Nee. Dat zie je in Pompei is goed. Dan dus zeg je dus, zeg maar, de, de, de, de manlijk, het mannelijk geslachtsdeel als richting aanwijzen naar het bordeel. Ja, nee, dat hebben we hier niet gevonden. Nee. nee. Ja. Ik zeg ook met extra niet gevonden. Ik wil niet zeggen dat het er niet zit. Het nee, zou er nog nee, nee, kunnen nee, zitten. maar, die, maar... Je, de Romeinen waren natuurlijk ook gewoon uh, mannen van vlees en bloed. Ja. En vrouwen. Ja. Hier staan we boven wat een goot lijkt. Maar dat is de toegangstroom van een van die beekjes. Ja, dat is de afvoer. Afvoer. ja we gaan Maar ook weer naar, naar een ook weer naar een beek. Ook weer naar een beek. als je zo doorgaat, dan kom je zo eigenlijk uit bij, een, bij de beek. Ja, een paar honderd meter verder zit de geleenbeek en die voert dan het water af. had ze iets van een rioolzuivering? Rioolzuivering niet, maar ze hebben, we hebben wel continu stromend water. Dus het zuivert zichzelf waarschijnlijk. Ja, ja, ja, ja. Het leuke is ook wel, het punt waar we net stonden, daar hebben we waarschijnlijk dus ook de toiletten gezeten. Die, we hebben dus al een spoeltoilet. Dat water, dat vieze water, bij spreken, wat uit het badhuis komt. Dat wat als... Spoeltoilet, want dat waren oh, nog eens een oh, keer weer gebruikt. Ja, oh, dus ook echt al praktisch. Ja. Ja. ja, dat waren geen gekke jongens, die Romeinen. Al dus Obelix Vos vanuit Heerle. Straks meer over Heerle na tien uur, want dat staat centraal in de plek. Romeinbouw in Heerle, Grappie van Tessel. Radio 5 de opiniezender. En dit is de VPRO. Het woord is aan Stan van Houken. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen iedereen. Tot 4 uh, uur uh, vanmiddag is dit de VPRO op radio 5. Straks uh, na 11 uur uh, krijgt u uitgebreid te uh, horen uh, Café de Wetenschap. En het gaat dit keer over een heel leuk onderwerp, wat mij betreft. Dat is namelijk geschiedenis van de poëzie. Hoe is de poëzie ontstaan? Vanwaar die behoefte van mensen om ineens in poëtische taal te spreken... en niet gewoon in de dagelijkse taal van potten en pannen en dergelijke. En straks ook, maar dat voor 11 uur nog, Martin Minkema... een hart van de wetenschap met insecten als medicijn. Maar we gaan eerst terug naar de plek, de Heerle... vrijgelegen tussen de grens met Duitsland... Nu hoorde eerder al op de ochtend Klaas Vos. Nu gaan we op pad met Gerrit Kalsbeek op zoek naar de korenwolf, beter bekend als hamster. Dit kleine lieve diertje komt nog maar op twee plekken voor: bij Maastricht en bij Heerlen, vlak achter het AC-wegrestaurant bij de grensovergang met Bocholt. En uitgerekend hier, waar de bedreigde hamster zich veilig en beschermd waant, dankzij de Europese habitatrichtlijn, juist hier gaat de gemeente Heerle samen met de Duitse stad Aken een grensoverschrijdend bedrijventerrein aanleggen. Een van de direct getroffenen, naast natuurlijk de hamsters, is Leo Bakbier, drijvende motor achter de hamsterwerkgroep Limburg. Samen met de organisatie Das en Boom strijden deze vrienden van de korenwolf tegen de dreiging van het hamsterverwoestende grootkapitaal. Maar eerst informeren we elders in de stad hoeveel zo'n beestie nou eigenlijk kost. Dank Ja, hè? ik ben een dus. Uh, bedankt. Uh, bedankt. Hebben jullie hamsters? Ja. <laughs> Mag je ze zien? Ja. Wat ja. zijn hamsters? Hoeveel een kleintje? En die. Dat is ook een hamster? Ja. Dat is veel kleinere. Dat is ook rustig. Russische dwerghamsters. Ja. En dat is een gewone hamster. Ja. Hoe duur is nou een hamster? 59. 59. 59. Dat is helemaal hamster. niet duur. Nee, in verhouding tot de andere beesten niet. Nee. Dan heb je hier ook, ook wilde hamsters in de buurt, hè? Ja. Die kosten 4 ton. Ja, ik heb ik gehoord. Tenminste, als het over die afgravingen gaat. Ja. Vind je niet um, zielig dat je, dat je weg moet? Jawel, ik vind het wel zielig en ik vind het zonde. Zien zo? Maar ze gaan er een bedrijventerrein op neerzetten? Ja. Nee, vind ik echt dat ze moeten beschermen. Maar dit is familie, hè? Dat is familie, ja. Oh, dat zijn eigenlijk nachtdieren, geloof ik, hè? Ja, overdag slapen ze meestal. Zijn? Ja, het is ook eigenlijk niet aangeschikt voor kinderen. Een hamster. Een hamster wil alleen maar slapen. En als ze niet wil, dan bijt hij. Dat gebeurt heel vaak. Zo, je zei Harbach, recht, recht. Harbach ligt daar. We moeten even... Kijk, daar zie je waar ze nou zijn uh, begonnen met bouwen. Is er is geen dreklijn, een heuveltje met zand. Daar ja, het dat, dat... Maar dat is het begin van het, van het grote ja, het... bedrijvencomplex. Ja, uh, de grans loopt tot daar, die alleenstaande boom. Daar begint Duitsland. En daarachter begint dus Duitsland. Waarschijnlijk hier ook wolven voorkomen? Uh, wolven niet, links wel. <lacht> korenwolven. Uh, korenwolven, ja. Maar uh, dat is dus de Nederlandse naam van korenwolf. En uh, een begrip wolf, dat uh, heeft hem dus verteld als wolf zijnde. Maar wolf betekent eigenlijk, of dat zeggen wij uh, van iemand die uh, alles kan gebruiken, die alles opslaat. Een hamsteraar. Ja, juist. <lacht> Maar links komen hier ook voor? Uh, links zijn in de uh, midden jaren 70 uitgezet in uh, Eifel. En uh, op een plek dat is, ja. 15 kilometer van hier. is hartstikke groot en gevaarlijk, toch? Och, wat is gevaarlijk. Hoe groot zijn ze? Ja, als een, uh, gewoon weg als een hond. Een kat zo maar... groot is een herdershond? Ja. Wild. Uh, dat, dat toch wel? Maar daar hoef je heus niet bang voor te zijn. Maar, maar, maar die hamstertjes wel, natuurlijk. Uh, ja, uh, Eet je die hamstertjes, die linkse? Ik neem aan van wel. Oef. Uh, maar maar uh, het is gewoon zo, de, de, de kans dat een hamster uh, uh, voor ongeluk al in de maag van een linkse is natuurlijk vrij gering. Ah, geluk, gelukkig. Uh, je moet, uh, ik moet gewoon eens zo proberen voor te stellen. Die dieren hebben gedurende de wintermaanden... Natuurlijk lastig van dat ze eigenlijk weinig te kragen hebben. Ja. Het zijn kraagdiertjes. Dus uh, ze hebben daar een oplossing voor gevonden, voor dat probleem. Ze verzamelen ze gedurende, uh, gedurende de, uh, de zomermaanden en begin van de herfst. En als ze genoeg verzameld hebben, dan uh, verdwijnen ze onder de grond. En liggen ze dan in hun eentje in zo'n holletje of Ja, en ieder hamster. De, dat is ook nog een probleem bij die dieren. Ieder hamster heeft zijn eigen hoofd. Dat zijn nogal vrij sterk territoriale dieren. Behalve dan natuurlijk in de voortplantingstijd. Daar hebben ze elkaar nodig. Dan wordt het gezellig. Ja, natuurlijk. Maar ook niet voor lang. Maar een eenzaam leven voor de hamster. In feite wel. Maar goed, dat is hun keus. Dat is waar. Maar nu zijn er niet zo heel veel meer over, hè? Nee, uh, de hamster... Uh, we kennen in Nederland eigenlijk nauwelijks nog, nog echte fatsoenlijke hamsterpopulaties. Er is er één in de buurt van Maastricht momenteel nog over... en één hier net aan de grens of op de grens. Maar heel erg gelukkig, ze gaan wel zo'n bedrijventerrein in zitten. maar ze hebben 8, nog wat miljoen uitgetrokken om het een beetje gezellig voor die beestjes te maken. Dat zegt Ben... Maar ja, ik meen, uh, men heeft natuurlijk een probleem, die dieren zitten hier. En je kunt van alles beweren, maar het is toch nooit ergens gelukt. En men kan natuurlijk veel wat, beweren. Wat is het gelukt om ze te verplaatsen? Uh, om hamsters te verplaatsen. Ronkvast. Ja, maar ze stellen weer een aantal eisen aan aan die biotoop. Dus als ik ze, uh, ergens een plek heb wat helemaal niet geschikt voor de hamster... En dan ga zeggen van, oh, ik maak dat een heel leuk paradijsje voor de hamster. Maar wat heeft de hamster eraan? Misschien hebben daar enkel veldmeers en woelratten wat eraan. Maar een hamster, ja, die stelt gewoon een bepaalde eisen aan zijn uh, biotop. En als het daar niet aan voldaan wordt... Dat zijn de boven, eisen dat, dat er zoveel lus moet zijn, want anders uh, kan hij zijn holletje niet graven. Ja, hij moet ook in de wintermaanden, als hij daar onder in de grond ligt te pitten... Uh, kunnen overleven. En zijn voedsel mag niet schimmelen, en die mag niet verdrinken, het mag die niet, niet te nat zijn, te vochtig, dat is ook allemaal slecht. Dus men, men, men, men zegt weliswaar, zoveel geld gaan we uitgeven, maar. Uh... Het komt neer op bijna 4 ton per hamster. <laughs> ja, dat gaat er vanuit. De dure beestjes. Ja, uh, dan moet hij toch even. Goudhamster. Ja. Dat zijn echte goothamsters, geldhamsters. Nee, maar uh, we hadden een probleem. Even hier langs de rand heeft, uh, dit jaar, uh, was ook nog een hol van een hamster. Hier? Ja. Maar uh, nou zie je daar nauwelijks nog meer iets van. Hey, is dat het holletje van de hamster? Nee, nee wat ik dat, daar zie? dat was het niet. Ik zie niet meer dat dat overgroeit momenteel. En, uh, uh, grassen en alles wat, wat hier groeit, dat, dat bedekken de zaak natuurlijk. Wat staat daar? Er staat een hamster, een speelgoedhamster. Oh, sorry. Nou, wat een lief klein hamstertje. En dit, dit is de bewuste die hier voorkomt. Ik denk dat het gewoon uh, een speelgoedversie is. Mijn naam is Han Hardy. En ik ben uh, directeur van wat we genoemd hebben Avantes. En dat is de onderneming die dit bedrijventerrein uh, op de markt brengt en ontwikkelt. Andersom eigenlijk. Eerst ontwikkelt en dan op de markt brengt. Het houdt een beetje midden tussen uh, Avanti, voorwaarts in Atlantis. Uh, ja, voorwaarts naar het verleden, zoiets. Uh, nee, voorwaarts naar de toekomst natuurlijk. Het is een, uh, een uh, bedrijvenpark, zeg maar meer een kantoorpark voor, voor, voor high-tech bedrijven en een parkachtige omgeving. Dus we hebben een naam gekozen die iets met vooruitgang te maken heeft. Avantis. Avantis. Precies. Hoe gaat het eruit zien? Ook futuristisch? Ja, ja, we proberen... Uh, de architectuur is zeg maar, in een soort masterplan uh, voorgesteld. En we proberen dat masterplan. En dat betekent echt mooie gebouwen. Dat proberen we ook uh, in de toekomst zo te, te handhaven, om het zo maar te zeggen. Maar het is nu nog weiland, hè? Het is nu nog weiland en akkerland voor een deel. Dus we leggen eerst de infrastructuur aan. We moeten eerst het weiland inrichten. Uh, wegen, uh, telecommunicatie, energie. En dan komen de bedrijven. En gelukkig is het zo dat uh, het eerste bedrijf al zo snel hier wil zitten dat we dat tegelijkertijd doen. Dus dat wordt een beetje een gedoe allemaal deze zomer. Maar we proberen het uh, zo te krijgen dat als dat bedrijf klaar is, dat hij ook aan zijn voordeur kan komen. En dan bent u de directeur en dan gaat u daar in een kantoortje zitten heersen of, of nee, gaat het verder? Nee, nee, nee. nee ik, ik ben sowieso geen heerser, maar um, ik probeer nieuwe bedrijven te vinden, want, want er is plaats voor heel veel bedrijven hier. Dat is ook nodig in de regio, want uh, we hebben hier een forse werkloosheid. Maar de projectduur is twintig jaar, dus ik heb nogal wat te doen om te zorgen dat, dat het vol komt. En dan lijkt het me een hele klus om het vol te krijgen, want ik heb begrepen dat er wel een ander terrein in de buurt is. En dat zit helemaal leeg. Beitel Zuid of Beitel Locht? Um, Beitel Zuid, dat is ook een nieuw bedrijf. Ja, dat is een nieuw, maar dat is een ja, andere Beitel Locht, heb ik hier geschreven. En dat zit helemaal leeg. Beitel Locht, ja. Ben ik niet... En hier vlak in de buurt, ik heb een kaartje. Is dat bij het nieuwe Roda-stadion? Uh, geloof het wel. Kijk, hier is, hier is uh, AC, hier komt Avantis. En heb hier ja. Beitel Zuid, er komt een nieuw bedrijf. En dat bedrijf. is Bertel Locht. Ja. En het is leeg. Ja, maar dat is Bertelocht. Locht. Ik ben daar niet zo goed in thuis, zo moet ik u zeggen. Maar dat is volgens mij het terrein bij het nieuwe geplande mm -hmm. voetbalstadion van Roda JC. En dat is dus ook nieuw. Daar moet dus ook nog van alles komen. Maar dat is helemaal bedoeld voor detailhandel. Eh, een groot tuincentrum, een grote meubelboulevard wordt over gepraat. Dus dat is een hele andere doelgroep. Als de bedrijven die hier komen. En, en die Beitel Zuid, dat is ook nieuw. Dus het wordt hier hartstikke bedrijven. Het wordt hier hartstikke bedrijvig. Maar dat is ook hoog nodig. Want eh, zoals gezegd, het is een beetje een gebied... wat op het gebied van werkgelegenheid en economische activiteit... een beetje achtergebleven is. Ja. En daar moeten we echt wel aan doen. En hoe komt het dat die bedrijven daar nu niet zijn? En dan wel komen, als u ze roept? Ja, ik heb ze niet te roepen, maar we proberen een, een zo'n aantrekkelijk vestigingsklimaat te scheppen. Onder andere door die mooie parkachtige omgeving, dat ze hier naartoe komen. En de mooie subsidies? Die zijn er niet meer. Wat zegt u nou? Ja, Limburg heeft geen subsidies meer. Na de mijnsluitingen zijn er geloof ik twintig jaar lang. Hey. Ik hoor een piepen in me. Zo, Hangar aan Goedendag. Ja, wie laat zit jij dan? Ja, Ja, dat weet ik ook niet. Moet je toch even naar kijken. Ik ben nog een draaier, was dat goed? Ja? Allee, dag. Precies met mijn verwarming, de monteur. Of. Thuis. Akelig. Dat <laughs> is kou leiden. Ja, ja, ja. Heeft hij ondertussen een bloedhekel aan die akelige kleine rothamstertjes? Nou, ik heb daar geen hekel aan. Dat, maar, maar de, de hele uh, discussie die daarover geweest is, die vond ik op het laatst wel een beetje vervelend. Omdat uh, onze biologen de zaak onderzocht hebben en zeiden ze zitten er niet of ze zitten op die en die plek en, de biologen van, van andere groeperingen... die zeiden, ze zitten er dus wel. En dan heb je het over gaatjes in de grond. Met de diameter van een tennisbal... die moet je zoeken. Niemand heeft die beesten ooit gezien. Dus het werd een beetje wel eens niet een spelletje. Niemand een beetje, heeft die beesten ooit gezien? Nee, want dat zijn nachtdieren. En die leven onder de grond. Oh. En niemand heeft ooit een hamster gezien. Want dat, die beesten krijg je niet te zien. Maar het zijn theoretische hamsters. Nee, dat is niet waar. Ze zullen er best wel zijn. Anders zouden die gaten in de grond er niet zijn. Maar ik wil alleen maar zeggen... die discussie daarover... Het was heel moeilijk en ook soms een beetje kinderachtig vond ik. Maar uiteindelijk heeft de Raad van de State uh, vorige week een hele duidelijke uitspraak gedaan van jullie mogen hier bouwen. Als je maar bepaalde gebieden aan de rand uh, ongestoord laat en daar kunnen die meesten aan hun gang gaan. En daar zijn we overigens een hele grote voorstander van. En we hebben daar nog wel wat geld voor over ook om dat allemaal goed te regelen. Viet tot heb ik begrepen. Nou dat is een beetje een belachelijk bedrag maar we moeten dat naar redelijke proporties terugbrengen. En we willen best wat doen en er is ook wat te doen. We willen dan echt aan meewerken om uh, de hamster uh, voor dit gebied te behouden. En dat kan ook. Want we hebben ruimte genoeg buiten uh, datgene wat we willen bebouwen. Want Limburg kan er ook trots op zijn. Kunt u misschien niet uw bedrijventerrein de korenbol of noemen of zo? <laughs> in plaats van de avans. Ik heb daar wel eens over aan zitten denken. Alleen ja, dat doet het internationaal niet zo goed. Maar in alle ernst, als je zoiets op een goede manier oplost... Is dat best een, uh, kan het best een promotiemiddel zijn, waarom niet? Ik ben Frans Harnes. ...medewerker van de dienstlandelijk gebied uit Romond. Wat is er voor diensten? dienst? Dienstlandelijk gebied is een onderdeel van het ministerie van Landbouw... ...en we hebben drie kerntaken. aankopen, uh, landinrichting en agrarisch natuurbeheer. Agrarisch natuurbeheer. Uh, vallen daar ook die kleine lieve hamstertjes onder? Wij, willen inderdaad, wij doen daar bescherming van de hamster... ...en nog voor een aantal rode lijstsoorten... ...proberen wij afspraken te maken met ondernemers... Agrarische ondernemers, zodat zij inderdaad uh, rekening houden met de hamster in hun bedrijfsvoering. Hoe doe je dat? Dat doen we via het sluiten van hun uh, overeenkomst. Ja, maar hoe doen die boeren dat, bedoel ik? <laughs> <De> rekening houden. <laughs> nou, een aangepast beheer. Dus met andere woorden, we proberen het agrarisch gebruik van betreffende percelen terug te voeren naar, uh, en dan zich te richten meer op hamsters. Dus hamsters gaan kweken. In principe hamsters gaan kweken, ja, tegen een uh, vergoeding. Hmm. Nou, heb ik begrepen dat een hamster wel zo'n 4 ton doet? Uh, nee, een hamster doet geen 4 ton. <laughs> nee, maar, ja, dat is een andere reken, berekening zoals wij die uitvoeren. Wij proberen daar waar de hamster nog zit, dat proberen wij in ieder geval het agrarisch gebruik te stimuleren of te stimuleren dat het agrarisch gebruik blijft en dat die zich rekening houden met... Uh, met, het, uh, met de hamsteren. Maar komen daar. ze op nog veel plekken voor dan, behalve waar het bedrijf er te komt? Nou, gelukkig uit. komen ze nog op een aantal plekken voor. Ze zijn in beperkte mate. En dan moet je denken aan Maastricht en de Veldstraat. Ja, ah, Maastricht is hartstikke ver weg. We zitten nou hier in de hele... Maar hebben jullie iets geprobeerd om, om die beestjes hier te redden? Nou, de het ministerie van Landbouw had in ieder geval geprobeerd om die beestjes te redden. En in zoverre dat het gemeenteterrein, het GOB, een ontheffing nodig heeft... En die hebben ze gekregen. Die hebben ze gekregen omdat ze inderdaad ook hamster, hamstercompensatie hebben gedaan. Ze hamstercompensatie. Ja. En, en wat voor compensatie is dat? In principe doen ze dus ook een aantal overeenkomsten sluiten met agrariërs. In principe hetzelfde werk zoals wij dat doen. En daarnaast hebben zij ook hamstervriendelijke. Uh, ...maatregelen moeten treffen en dan moet je denken aan bijvoorbeeld uh, wegbermen, beheer en dergelijke uh, landschappelijke uh, elementen. Maar, maar, maar waar die beestjes gaan wonen, er komen straks fundamenten en er komen rioleringen en leidingen. Dan kan je wel een berm gaan beheren, maar dat schiet voor die beestjes ook niet op, denk ik. Nou, je kunt niets doen of je kunt wel iets doen. En alles wat we dan in ieder geval doen bij een mogelijk, bij dit gebeuren, dat is dan zeker meegenomen. Maar nou, als we misschien beter iets niet kunnen doen, namelijk dat precies dat, dat ding daar neerzitten... Ik gelijk bijna uit in de modder. Ja, gelijk glijd bijna inderdaad helemaal uit. Ja, dat is op een gegeven moment natuurlijk een keuze. En ja, dat is een keuze die een gemaakt is. Het een onvriendelijke keuze. Want het had ook ergens anders kunnen liggen, toch? De terrein, Economisch gezien zal er wel goed over nagedacht zijn ja. dat het terrein daar gelegen is in mm -hmm. ieder geval. En dat is helaas inderdaad dat de hamsters dat er daar een hamsters voor komen, ja. Maar het, het, gaat, het ziet er dus eigenlijk heel slecht uit voor, die, voor de hamster. Uh, het ziet er in, niet te goed, uh, niet te uit voor de Hamster. Nee. Nou, Daar pro proberen wij natuurlijk wel uh, ja, rekening mee te houden. Ja, en niet. dan aan je hart? Dit gaat aan mijn hart. Het Hamster? Ja, het Hamster gaat aan mijn hart, ja. ja. ja ik, maar het is ik, eigenlijk uh, ook een symbool, Limburg, he? is een symbool voor Limburg. Het is een symbool voor Limburg. Het hoort bij Limburg. Het komt alleen in Limburg voor. En het uh, hoort ook nog bij een akkerlandschap. Dus wat dat betreft, uh, ja, dat voel ik zo ook. Ja. Ja. En bedrijventerreinen, die vind je overal. Vind... ik zee tot... Uh... Die, boeken, die vind je inderdaad overal, dus wat dat betreft... Is het dan toch een verkeerde keus? Het is <laughs> dus misschien inderdaad, wat dat betreft, een verkeerde keus, ja. Ja, ja, ja dat vind ik wel Ja, helaas. De, er zijn genoeg bedrijventreinen. Hier, vlak bij, bij dit bedrijventrein ligt een trein van 50 hectare. Dat ligt al 4, 5 jaar leeg. Oh? Ja, helemaal oh? leeg. Raar. Ja, goed, en dat is natuurlijk datgene wat wij ook zeggen. Je kunt niet beweren van, we hebben hier te weinig te rijden. kom hier maar eens inventariseren op het Langveld. En dan kom ik via uh, be, uh, industrietrein Betel en dan zie je op dat industrietrein koeien en schapen grazen. In het, in het voormalige akkerlandschap. En dan denk je, nou, uh, laten we maar gauw klagen over de Belgen, we, we kunnen het zelf nog veel beter. Dat is toch volkomen idioot dit soort situaties. Omdat het gewoon leeg staat, het andere bedrijventerrein. Ja, ja, ja de, ze zeggen natuurlijk dat hebben we als reserve nodig en allemaal. Maar ja, it's, it's, logisch, uh, zijn zeer, men, uh, zeer veel mensen ja. zeer bedreven, denk ik dan. Ja, wat moet ik met, met, met, met dat soort argumentaties? Uh, het is goed weg, uh, Zij speculeren met belastinggeld... Zo kun je het ook uitdrukken. Het is gewoon echt speculeren wat ze doen. Met geld van de burger. Over de rug van de Amster. Ja, goed, maar het is ook over de rug van, van het milieu, over de rug van de natuur. Over de rug van de, van de kwaliteit van ons leven hier. Want nogmaals, er zijn toch genoeg uh, uh, uh, industrieterreinen? Han Butolo, ik heb een Wim en ik heb een hang. Ik dat het verkeerd verstaan, ik het in de hand en staan. Meneer van... uh, Milieuzorg, gemeente Heerlen. Ja, dat is Henk Bitole. Henk. Ah. Die zit op de derde etage in dat gebouw. Kijk even op welke kamer. In dat gebouw? In dat gebouw, oh, ja. Dat... ja. Daar gaat hij de deur door, dan ja. komt hij vanzelf in de lift. Gaat hij met de lift naar de derde etage. Ja. Kamer 324. Ik ben Henk Butolo van de gemeente Heerlen. Ik ben milieumedewerker. En als we specifiek over hamsters gaan praten... Ik ben merkcoördinator en ik heb voor dat project... Grensoverschrijd bedrijventerrein... de merkcoördinatie voor mijn rekening genomen. Sta je aan de kant van de hamster? Sta ik aan de kant van de hamster. Nou laat ik zo zeggen, de milieuwaarden... die moeten goed getoetst worden. En wat dat betreft hebben we dus... in, in ieder geval ook bij dit project gezegd... dat we een milieueffectrapportage moeten maken... of dat dat niet noodzakelijk is. Wat is de milieuwaarde van de hamster? Wat is de milieuwaarde van de hamster... Nou, ik denk in het kader van ecologie heeft hij een bepaalde uh, plaats in het biotoop. En nou, er zitten meer dieren dan de hamster, laat ik dat even voorop stellen. En we hebben inderdaad gefocust op een totaalbiotoop binnen, binnen het grensoverschrijd bedrijfterrein. Ben je blij dat uh, het bedrijfsterrein er komt? Nou, ik denk, ik denk inderdaad dat dat een vraag is waarvan ik zeg, die zou je aan de politiek moeten stellen. Laat ik zo zeggen, dat wij binnen milieuzorg... Um, voor onze rekening nemen, dat we een bredere toetsing doen dan milieu. Dat wil zeggen, wij leveren de milieu-items. Een andere afdeling zorgt voor de economische waarden. en we wegen die tegen elkaar af. en dan doen we een, een voorstel aan bestuur. Maar dat heet Milieuzorg, hè? Mm. Dus dan denk, je, dan denk ik dat je aan de kant van de hamster zou? Um, ik denk dat dat iets te eenvoudig is. Laat ik daar heel serieus over zijn. Um, natuurlijk is de hamster. en het totaal aan natuurwaarden, wat er ligt, een onderdeel van het project. En ik denk ook dat we in die zin moeten toetsen. Ik kan natuurlijk zeggen van mijn kant uit, van uh, dat is het nu en daar focus ik op. Maar wellicht als ik dan aan het einde van de rit iets gewonnen heb, is maar de vraag. Uh, uh, dat durf ik dus zo niet aan te stellen. Wat, he, wat hebben jullie nou gedaan om, om in die plannen de, de hamster uh, een beetje toekomst te geven? Nou, wij hebben in ieder geval gesteld, um, je moet zorgen dat je eerst toets wat daar een natuurwaarde is, in beeld brengen. ...dan kijken de situatie die zo gaan ontstaan in de toekomst... ...als je dat terrein vol gaat bouwen met bedrijven waar we dan naartoe gaan. En vervolgens gesteld, dat, dat brengt dan effecten met zich mee. Kunnen we die compenseren? Kunnen we daar iets uh, tegenoverstellen? Ik denk het niet eigenlijk. Uh, nou, ik denk het van wel. Ja, echt? Laat ik zo zeggen, natuurlijk op die plek moeten we heel, kunnen we heel kort over zijn... ...op die plek gaat de natuurwaarde verloren, dat klopt. Het is echter zo, het terrein ligt in een groter gebied... En in dat grote gebied kun je gewoon stellen dat daar uh, de potentie aanwezig is om de natuur op te krikken. En daarvoor hebben we nu gekeken: is het mogelijk om inderdaad uh, aangrenzend, zo dicht mogelijk er tegenaan, die natuurwaarde die er is, uh, wellicht een, een betere omstandigheid te bieden? En ik denk dat ons dat ook gelukt is. Uh, is de hamster een heel bijzonder dier voor Limburg? Zeg ik een beetje symbool voor Limburg, hebben sommigen verteld? Nee. De bodemwolf? <laughs> ja. Ja? ja. Of weet er niet meer? Nee, dat klopt. Dat, ja? is, uh, zeker, dat is zeker zo, ja. Ja. Dus het is ook een beetje wat de Limburgers aan het hart gaat, denk ik dan. Um, nou dan. dan moet je dus stellen, de hamster ziet er gewoon heel lief uit. En uh, uh, net als een dwergkonijn heeft hij denk ik een hele hoge aaibaarheidsfactor. En je kunt stellen inderdaad, uh, kijk het dier is met uitsterven bedreigd, dat is duidelijk. Um, dat geldt voor Nederland en hij zit hier in een uitloper van een gebied waar de hamsters voorkomen... En dan moet je dus gaan afvragen van, is dat een natuurwaarde die ik als Nederland moet beschermen? Nou, de, de wetgeving schrijft dat gewoon voor, de Habitat-richtlijn Europees schrijft dat voor. En dan denk ik. ik zelf. En dan denk ik dat je er alles aan moet doen om te zorgen dat je er inderdaad een, een klimaat omheen schept waar dat dier kan. Uh... En wat gebeurt er dan? Er komt er, uh, veel beton van een bedrijventerrein. Dat Op die plaats. Toch raar? Op die plaats. Nou, vind ik niet. Echt niet. Ik, nou, laat ik het anders stellen als wij als gemeente, want dan draai ik het nu even om. Als we het bedrijventerrein niet ontwikkelen. Dan blijft de situatie die er nu is. Uh, dan kunnen we gaan discussiëren, zit er nou één hamster of zitten er tien? Is het een, een levensvatbare populatie? Daar kun je over discussiëren. Um, ik denk dat de getallen rondom de hamster uh, niet terecht zijn. Ik denk dat we daar... Uh, het er meer of minder zijn? Ja, precies. Ik denk dat dat heel onduidelijk is op dit moment. Uh, het kunnen er meer zijn, het kunnen er minder zijn. Daar liggen echt de meningen ver uit elkaar. De hamsterwerkgroep zegt dat het er meer zijn. Uh, onze onderzoekers zeggen dat er minder zijn. Dus, dus beslist, nog bedreigder eigenlijk. Beslist minder. Nou, dan ontstaat zelfs de situatie precies, als er maar een paar hamsters zitten, dan kun je gewoon stellen bij de huidige stand van zaken, intensieve landbouw, zijn die ten dode opgeschreven, zal die populatie, is die populatie niet levensvatbaar. En nou, daar liggen de meningen tussen de deskundigen iets uit elkaar. Het nou, is gewoon zo, helaas. Dus, dus dankzij het bedrijventerrein worden ze gered? Nou, ik zou me kunnen voorstellen, ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk inderdaad, het compensatieprogramma ziet er heel goed uit op dit moment. Heb je al eens eentje gezien? Nee. Nog nee. nooit? Nee. Symbool van Limburg? Ja, nog nooit gezien, hè? nee. Ik denk dat u het ook eens aan de natuurbeschermers kunt vragen. Er zijn maar weinigen die een gezien hebben. Uh, sterker nog, we zijn met één boer uh, aan de onderhanden, die woont in, uh, aan de rand van dat gebied. Die heeft daar zijn landerijen, die woont daar al twintig jaar, die rijdt daar al twintig jaar met zijn tractor rond. Die heeft er ook nog nooit in gezien. <laughs> dus als ze verdwijnen, dan zal het misschien niet eens iemand opvallen. Ja, ja je zou het bijna zeggen, ja. Tja, ach, 4 ton per hamster van 9,50. Het is wat. En dan ook nog niet eens kunnen zien waar ze zitten. De economische waarde van de hamster. We gaan straks weer terug naar Heerlen en Omgeving, naar de plek. En. Uh, ik hoorde net dat ze ook heel lekker zijn om te eten in een biersausje van uh, brans schijnen ze buiten gewoon lekker zijn een beetje peper en zout dus ja misschien kunnen ze op die manier toch een economische waarde krijgen de plek kwart voor elf weer naar Heerlen waar de korenwolf nog te vinden is maar die korenwolf wordt nu bedreigd het is uh, grensgebied grens met Duitsland de korenwolf zelf is een klein grensoverschrijdend diertje die in het kader van Schengen ongezoord heen en weer kan. En uh, Klaas Vos die is daar nu met uh, douanier G. Reinders. En die loopt een gedeelte langs deze grens. Ja, het is wel een van de voornaamste gebouwen... volgens mij van Zuid-Limburg. En een bolwerk van katholiciteit. Rolduc. Tenminste, zo ken ik het als een... Ik meen, het is een groot seminari... voor de opleiding van orthodoxe priesters, zal ik het zo maar even zeggen. Maar daar gaat het nu niet om... Het gaat om over en om grenzen. En ik sta hier met een douanier. En we staan al bij een hekje, maar u wilt toch niet zeggen dat dit, dit, dit, deze afrastering de grens met Duitsland vormt? Nee, deze grens uh, die ligt hier nog iets verderop. Maar dit is wel het toegangspad naar Nederland. Vanaf hier uh, kwamen de mensen die illegaal de grens wilden passeren, kwamen langs dit pad omhoog. Oh. En vanaf hier starten onze controle en eventueel het staande houden van deze mensen. En de controleren op eventuele aanwezigheid van de juiste. Uh, identiteitspapieren. Ja. En we vertelden vast dat ze vaak uh, illegaal de grens gepasseerd waren. Omdat ze niet via het douanekantoor, wat iets verderop ligt, uh, de Nederland zijn binnengekomen. En iedereen, ook al ben je dus zeg maar, gewoon legaal inwoner van Duitsland of van Nederland, kon op die manier toch illegaal de grens overgaan? Ja, we hadden als... Uh, in de... je, moest, je bent verplicht om over die wegen de, de, de uh, landen binnen te trekken die aangegeven zijn als zodanig als Zodanig hadden we een aantal doorlaatposten waar mensen uh, legaal uh, via de douane Nederland binnen konden komen. Op het moment dat je dat via een andere weg deed die daar wel voor uh, geschikt was, omdat het een bospad was of iets dergelijks, was dat alleen voorbehouden aan mensen die daar een speciale vergunning voor hadden. Had je die niet, moest je je via de douane begeven. Deed je dat niet kon je kans lopen dat je daar tegen de douane opliep en de douane die je controleerde en vaststelde dat, dus uh, dat je niet in bezit was van een vergunning. En dat betekende automatisch dat er een, uh, een procesverbaal volgde. En wie waren dan wel gerechtigd? Gerechtigde waren mensen die bij de inspecteur een vergunning hadden aangevraagd en het waren vaak mensen die eh, net aan de overkant van de grens woonden, familie hier hadden woonden en die eigenlijk eh, heel snel eh, van de ene plek naar de andere konden gaan. En ze moesten dan echt ook inwoner zijn van deze gemeente, kerkraden, of aan de andere kant de gemeente Herzhoekenraad in Duitsland. Ja. Naast mensen die illegaal de grens passeerden alleen omdat ze geen identiteitspapieren bij zich hadden, waren het ook mensen die inderdaad die squats in zijn zin hadden. Die goederen meenamen uit Duitsland, eh, die daar goedkoper waren en die ze wilden onttrekken aan het douanetoezicht. Eh, dat was dan goederen die ze, laten we zeggen, tabaksfabrikaten, vooral sigaretten waren in Duitsland een stuk goedkoper als in Nederland. Maar daarna speelde ook het verhaal van uh, de drugsmokkel van uh, plaats. Ja, ja. ja. En dan was het uh, vooral van Duitsland naar Nederland, maar ook heel veel van Nederland juist naar Duitsland, omdat het in Nederland vaak wat makkelijker te verkrijgen was. Geen boter hier? Botersmokkel als zodanig hebben dat wij. Zeeuws vlaanderen. Vlaanderen. zeus vlaanderen Dat was inderdaad de botersmokkel. Ja, ja. En ook de, de veesmokkel in de ja, Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Maar dat is inderdaad iets wat nee, wij hier in het zuid limburg niet gekend hebben. Dus wij gaan maar eens een pad op. Een pad der illegaliteit. <laughs> nou, dat zo zou je het kunnen noemen. Maar, het, uh, het is maar nog... controleer je nog, nog steeds hier? Nee. Maar ondanks Schengen. Ik bedoel, kunnen het nog, nog mensen uh, op deze manier een grens overgaan die bijvoorbeeld... Uh, ja, economische vluchtelingen of andere asielzoekers die uh, moeilijk, die denken ja Schiphol, die eerst aan Duitsland terechtkomen, denken nou dat gaan we op deze manier doen. Ja, het betekent natuurlijk nog wel dat mensen die in Duitsland uh, illegaal zijn, toch proberen in Nederland binnen te komen en van dit soort uh, wegen gebruik maken. Absoluut. Alleen, wij hebben als uh, douane in eerste instantie de controle overgelaten aan de buitengrenzen van de Europese gemeenschap. Daar vindt in eerste instantie de controle plaats. En wij als douane zeggen dan van, uh, in het binnenland wordt niet meer gecontroleerd. Maar lopen wij tegen dit soort mensen aan, zullen we ze inderdaad wel controleren op eventuele uh, documenten die daar uh, bij die mensen aanwezig moeten zijn.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 Maar dat is geen hoofdtaak. Nee. Maar vroeger gingen jullie dan, uh, hoe moet dat voorstellen? Zo'n weg werd dat hoeveel keer per dag gecontroleerd? Nou, we waren 24 uur per dag, uh, waren er mensen van de douane uh, waren actief in dit gebied. Met auto en vroeger met fiets? En nou, fietsen hebben wij zelf niet gehad. Wij, we, inderdaad, we gingen met de auto op pad, vaak met vier mensen tegelijk. En we werden dan ergens gedropt. Dan gingen twee mensen uit de auto. Die gingen hier dit gebied al wandelend verkennen. Terwijl twee anderen in de auto bleven en zich in de omgeving van het grenskantoor ophielden. En op afroep wel beschikbaar waren om bijstand te verlenen als dat nodig was. Maar u bent hier vaak ook geweest? Ja, heel vaak. En veel aanhoudingen verricht? Het was uh, eigenlijk ieder... iedere dag was het wel raak, ja? uh, in welke vorm dan ook, of inderdaad de smokkel van, uh, van uh, verdovende middelen, dan wel een andere keer dat er niet uh, de juiste documenten voorhanden waren, ook uh, dat we tegen andere zaken aanliepen van uh, uh, uh, ja, smokkel van, van, uh, van andere zaken dan wat we normaal gewend waren, mensen die in het opsporingsregister vermeld stonden, die dus nog een boete open hadden staan. Oh ja, die dachten op deze manier kan ik de grens over. Zonder dat we inderdaad gecontroleerd worden, zonder dat we de belasting of de boete die we nog hebben openstaan moeten betalen. Op die manier probeerden mensen toch de douane te omzeilen. Die mensen liepen we toch inderdaad zeer regelmatig tegen de lijf. We zijn dan wel 24 uur per dag, waren we actief met een, met een man of 50 die de post toen de tijd telde. Maar dat betekent toch niet dat je op elk moment op nee. deze plek zou kunnen zijn. Want ik heb de kaart meegebracht die ik bij, tijdens het begin van mijn dienst bij de douane heb, euh, ...heb gemaakt waarop alle grenspalen staan aangegeven. Oh, ja. En als je ziet hoe groot die grens is waar mensen illegaal de grens konden passeren... Euh, ...dan kun je daar onmogelijk als douane nee. 24 uur per dag zijn. Want er zijn natuurlijk eindeloos veel bospaden en paadjes... ...en als er geen pad is dan baan je zelf een weg... Het is geen enkel probleem. Eh, soms wordt de grens tussen Nederland en Duitsland gevormd door een klein riviertje, de Worm, bijvoorbeeld. Nou, als je dat ziet, dat is met een grote goede sprong is die te Daar ben je alleen, ja, ja. En dan ben je van Duitsland naar Nederland nee. of omgekeerd. We kijken een dal in tussen de bomen door, dat is Duitsland neem ik aan. Dat ja. is dus inderdaad heet Herzogenraad? Dat heet Het is een vrij grote, een middelgrote stad in, in Duitsland. En uh, toch een van de grotere stee, uh, steden aan de andere kant van de Nederlands-Duitse grens. Anders dan Aken. Aken is hierbij uh, in Duitsland uh, is de eerste echte hele grote stad. Maar dit is dan toch wel een middelmaat van een uh, stad. En uh, toch een behoorlijk stuk achterland uh, van, uh, van Nederland. MUZIEK Radio 5, de opiniezender. En dit is de VPRO. Het woord is aan Ton van der Graaf. Oh, Dag Tom. dat is weer een geintje. <laughs> Ton die zit lekker thuis. En ja, dat is ook wat. Nou ja, maakt ook niet uit. Uh, eens even kijken. Wil je dat de volgende keer niet doen, jongeman? Dat het worden harde en meedogenloze zweepslagen. Dat begrijp je. Hier, Hier zitten een aantal de gasten. De Sorry. Dat jullie ook gewoon uit. Eh, uh, Pardon? Dit zenden jullie ook gewoon uit. Deze Ik hoop het wel, maar je weet het maar nooit. <laughs> het is inderdaad heel grappig hier. Ja. Ja. Hoezo? Vertel eens. Ja, dat informele, dat leg je gewoon op de straat. Ja. Ja, dat is toch wel grappig. Dat mag ja. niet allemaal ja. grappig zijn. Nee, ja, absoluut. Ja, ja. Ik ben hartstikke blij mee dat u het grappig vindt. Terug naar de plek. Terug naar Heerlen en naar Gerrit Kalsbeek. Die de hele ochtend al begaan is met het droevelot van de Korenwolf. De Limburgse veldhamster, wiens holletje binnenkort, wordt volgestort met beton ten gerieven van nieuwe grensoverschrijdende bedrijfsterreinen met de naam Avantis. Ook de Vereniging Natuurmonumenten heeft zich er tegenaan bemoeid en zij organiseerde een collecte en met de opbrengst daarvan kopen zij terreinen vlakbij het slagveld. Oh, vlakbij het slagveld, avant is. En hopen dan maar dat de hamster ruw gestoord is in zijn winterslaap. Niet in paniek de aangrenzende A67 of 76 oprent. maar naar de speciaal ingerichte hamstercompensaties. En wie lopen daar door bos en hij? Wel nu, onze slaggever Gerrit. samen met Frans Kapteins, voorlichting, voorlichter van natuurmonumenten. Dit is allemaal hei hè? Dit is allemaal hei, ja. Hier hebben we allemaal hei en, en zeg maar vliegdennen. Dennenbossen, grove den, vroeger voor de mijnbouw. En die bomen die hebben ze toen gekapt om die mijnen te stutten, die gangen? Ja, want uh, die eerste mijngangen, later werden dus uh, ijzerconstructies nog, later nog uh, meer uh, zeg maar technische installaties. Maar in het begin hadden die uh, gangen nodig, of in die gangen was het graven, hadden die bomen nodig. Omdat die eigen den een eigenschap heeft van kraken. En dat kraken was dan voor de kompels, zoals de mijnwekkers heetten dan, een soort waarschuwingsmiddel om weg te gaan. Want dan zou de grot instorten. Aha. Ik heb ook eens gehoord dat ze een kanarie meenamen. Klopt, ja, er is een heel tentoonstelling geweest in Nederland. Die is nu, ja, ik weet niet wat hij nu te zien is, maar die gaat over het gebruik van dieren. En die kanaries gaven er dan aan dat er dus uh, gas loskwam. Dus kwam. ging die dieren... begaf, moest je wegwezen. Ja, zo nou. Eigenlijk ging die kanarie in principe niet dood. Hij werd gewoon bewusteloos. Dan lag hij met zijn pootje omhoog dan wisten die mijnwerkers voldoende. En als ze dat, ja, dat kanarie koortje meenamen, dan kon het diertje alweer op adem komen. Oh, maar soms liet ze wel eens hangen. We ja. oh. ja. nou, hebben jullie een tijdje terug, uh, heb ik begrepen, een actie gedaan. En hebben jullie een heleboel geld opgehaald voor de hamster? 1,8 miljoen? Ja, nou, kijk, dat klinkt zo heel los nu, maar het is een heel verhaal erbij. Er is een beleid geweest van het ministerie van Landbouw, de afdeling DLG, Dienstlandengebied. Die bedacht dat het zeg maar, uit een groepje van wetenschappers te horen hebben gekregen. daaruit hebben ze iets bedacht, dat is het vastleggen van contracten met agrariërs. Om de korenwolf, de hamster, de veldhamster te beschermen. Um, maar ja, toch ging het niet goed genoeg met het uh, plan. En vanuit die Met het plan of met de Hamster? Nou ja, met het plan ging het heel goed inderdaad. Met het plan ging het heel goed, want binnen Mumford tijd waren er bijna alle contracten getekend. Alleen, ja, de Hamsteren gingen het nog niet echt goed mee. Toen hebben ze binnen die wetenschappelijke groep nog nieuwe discussies gehad. En daaruit kwam naar voren toe dat er nog meer actie genomen moest worden. En toen hebben wij voorgesteld spoor 2 in te zetten. Spoor 2 is uh, geld inzamelen bij onze leden. En dan dat geld te gebruiken voor het aankopen en verwerven van natuur. Gebieden, binnen zeg maar, stukken, wat wij dan de witte vlekken noemen. En in feite kun je zeggen, de witte vlekken zijn uh, stukken gebied buiten de ecologische hoofdstructuur. Kunnen jullie je niet sterk maken om te zorgen dat het bedrijventerrein er niet komt? Want ja, dat die hamzetjes zonder gaan leiden, dat lijkt me logisch. Ja, kijk, uh, alleen kunnen we dat natuurlijk nooit. Hè. Er zijn dus een heleboel nee, mensen. Niet alleen, bezig... maar jullie kunnen wel uh, ja, ja, maar... lawaai maken. Zijn, nou, we zijn bezig met allerlei organisaties om daar heel gedegen over te praten. En het is niet zozeer dat wij nu meteen uh, balsboomen op, uh, op barricades gaan liggen om daar iets te organiseren. Huh? Maar het is wel zo dat er zeg maar, op, op allerlei gebieden onderhandelingen bezig zijn. En vooral... Maar je, je hebt een actie gehad van, uh, van een hoop geld ophalen. Had je dan niet tegelijkertijd actie kunnen voeren om te zeggen: van nou, mensen, dit is zo'n bijzonder beestje. Het plan is helemaal niet goed. Hadden we kunnen doen als we het geweten hadden op dat moment. We hebben het ja, pas veel later gehoord hoe ver het plan ervoor stond. Die actie is eerder ingezet. En we hebben dus ook heel doelbewust gezegd... we gaan dat geld puur besteden om eh, zeg maar het aankopen en verwerven van eh, zeg maar landbouwgronden. Je kunt dan zeggen, nou, moet je dan nu niet misschien wat geld opzij zetten... om daar wat meer tijd in te steken? Nou, ik vind dat ook de provincie en ook de gemeentes daar net zo goed verantwoordelijk voor zijn. En omdat we in iedereen beloofd hebben, waar we geld van gevraagd hebben, dit wordt puur ingestoken in aankoop van gronden, ja, dan moeten we dat ook natuurlijk cijfer houden. Het ziet er dus slecht uit voor die beestjes. Want ze moeten maar weten dat ze hier terecht kunnen. Ja, sowieso ziet het er slecht uit voor die beestjes. Maar nogmaals, maar sowieso, als het, het er niet was gekomen, had het ook slecht uitgezien bedoel je. Juist precies. En, en dat is iets wat ik dus nog wil zeggen, van die, die beesten, de Veldhamse Korenwolf, daar gaat het heel erg slecht mee. Alle zijden moeten bijgezet worden om, uh, om in ieder geval die dieren te redden. En dat is nou juist het leuke van alles. Iedereen werkt ook samen. Er is gewoon geen enkele reden tot discussie of... Uh concurrentie. Iedereen is samen te werken om die dieren nu te redden. En de ene doet het op die manier en de andere op die manier. Dat daar wel eens een keer wat spanningsvelden liggen. Oké, okay, dat is prima. Nou ja, bedrijventerreinen waar ze wonen is toch wel een spanningsveld dan? Nou, ik, zeg, ik praat even over de organisatie die ja? zich bezighouden met bescherming van de hamster. Dat er zeg maar zulke dingen gebeuren als die bedrijftreinen. Ja, dat blijkt dus dat er toch weer, zeg maar... Um, maar die hebben ook het beste voor met de hamster, zeggen ze. Uh, ja, dat, nou, wij zeggen, wij zeggen in ieder geval, als alle organisaties die met de hamster bezig zijn, nu in ieder geval in ...zetten op de organisatie rondom dat grensoverschrijdende bedrijventerrein. Daar zijn we dus volgens mee bezig. Maar er zijn gewoon andere woordvoerders voor die dat aanpakken. Wij hebben onze, ons doel gekregen en onze richting gekregen... ...die we toen vanuit die werkgroep hebben besproken. Daar houden ze eigenlijk ook goed aan vast. En ook het geld. Ja, we hebben dus eenmaal gezegd dat het is voor verwerving. En als er op een gegeven moment mogelijkheden voor zijn... ...zullen we dat zeker daarvoor insteken. Waar dan ook. Heb je dat eens een eentje gezien? Ik heb er zelfs eentje gezien, maar dat is al in 1986. Zo. Dus dat is al een heel tijdje terug. Maar je ziet er niet zoveel. Nee, dat, dat komt die dieren... Leeft het eigenlijk misschien ook niet zo erg? Jawel, het leeft hier heel erg in Limburg. Het leeft ontzettend. Het is een symbool ook voor, zeg maar, voor Limburg. Uh, het is een dier wat hier nou, alleen maar... Een symbool wat verdwijnt. Ja, nee, maar daarom is iedereen ook bezig om daar hard aan te trekken. Hè? Even kijken hoor. Uh, je kunt een beetje zo lopen. Het nou, is een beetje leuk doen. om te lopen. Ah, dat hoor ik niet vaak. Ik, ik, ben zeer, ik luister zeer goed. Hij luistert zeer goed. Heel erg goed zelfs. En wij luisteren ook heel goed. Want na Gerrit Kalsbeek gaan we naar Klaas Vos... die nog steeds met geen reinders langs de grens... tussen Kerkrade en Herzograad loopt. Heeft u ook wat illegale staande gehouden? Ja. met was... vluchtelingen? Ja, mensen die uh, vooral in dat tijd uh, waren de Tamels uh, vrij, uh, vrij bekend fenomeen. En die mensen werden vaak, uh, zoals het nu ook nog gebeurt, door uh, mensenhandelaren ergens gedropt u werd meegegeven dat ze een bepaalde route moesten volgen. En die route was dan bijvoorbeeld dit paadje wat ze omhoog hoefde te lopen. En van daaruit was de vrijheid voor Nederland was bereikt. Wat er niet bij verteld werd, was dat het feit dat de douane wel eens aan die kant kon staan. Maar dat betekende wel dat we regelmatig in oog stonden met, met de mensen die probeerden Nederland binnen te komen. Zonder dat ze daarvoor de geldige papieren hadden. Ja. Dus als vluchteling konden, moesten worden aangemerkt. Dus eigenlijk gebeurde hier. Oh, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nou wat er dan inderdaad vaak gebeurde, we staan nu nog een stukje op Nederlands, maar we zien hier al de eerste huizen van het Duitsland liggen. Dus dit pad werd regelmatig gebruikt. Maar eigenlijk. De omheining die langs die huizen staat is ook nog steeds Nederland... dus veel van de mensen die wisten dat de douane controleerde, die probeerden een aftakking te nemen door langs die bosrand te gaan... en zo wat minder kans zouden lopen om tegen de douane aan te lopen. Of ze gingen daar al bij de kruising of bij de ijsplitsing gingen ze daar naar links... in plaats van dat ze hier in het berg omhoog kwamen. En op die manier probeerden ze via een kleine omweg de douane te misleiden. Dat betekent ook vaak dat als we op een gegeven moment mensen zagen lopen... En, en dan zeker als ze zich door de bossages uh, liepen, dat we een menig sprintje hebben moeten trekken om mensen te achterhalen. Ja. Omdat wij hier stonden en uh, de mensen daar al stonden en we zijn de sprint achterna moesten. Dus de conditie die speelde af en toe een rol mee uh, om uh, te kijken dat je als douane toch wat slimmer was en wat dus, sterker was. Ja, als... Dus regelmatig op sport sportsgooien? Ja, dat betekent inderdaad. We hadden verplicht sporten en schieten en uh, daar werden deze vaardigheden zeker getraind. Nou, dit is onze eerste grenspaal. En die staat er al sinds? Ja, ik zou het niet weten, maar volgens mij al heel erg lang. Ja, dit is een oude. Aan de achterkant staat het nummer van, van de grenspaal. En we kunnen daar zien dat het grenspaal 235 is. Ja. En dus hier, in de fictieve lijn van hier naar die kant op baan, daar loopt de Nederlandse grens. Nou, als we nu, nu begeven, we zijn dus inderdaad in Duitsland. We zijn dus nu Nederland verlaten. We hebben Duitsland, zijn we binnen gegaan. Ik weet niet of u... u door we komen de eerste Duitse stegen. Dat weet ik niet. Bent u Duitser? Nee, ik ben Nederlander. Heeft u paspoort bij u? Nee, heb ik niet bij me. Maar u heeft ook geen koffie bij ze. Nee, ja. ik ben zijn toch Europeer. Oh ja, u hoeft nou niet meer een paspoort, hè? Ja. Op, ja, op het moment, wij... moment dat meneer in Duitsland is, uh, heeft hij voor de Duitse autoriteiten een paspoort nodig. Duitsers vragen dat. Wel op het moment dat hij meneer binnenkomt, ja. zouden wij als douane zouden hem wel kunnen staande houden. Zouden hem kunnen vragen of hij inderdaad uh, misschien uh, van een uh, nationaliteit is van buiten de Europese Unie. Ja. En zouden hem kunnen vragen naar zijn identiteitspapieren. He, heeft ze nu niet bij zich, zegt hij. Ja. Maar uit zijn spraak merk ik dat hij uit de buurt van Kerkraden ja. moet komen. Ja. Ja. Dus ik neem wel ja. aan. Ja, Hoe klinkt Kerkrad? Ik heb pas pasjes genoeg, man. Ik heb me, ik heb me genoeg legitimeren. Zie dat. Praat eens een beetje kerkraads, hoe zeg je dat nou? Een beetje platkallen. Ja? Pla ja, plat. <laughs> ja, waar ja. moet ik dat zeggen? <laughs> nou, ik stel u een vraag en dan antwoordt u gewoon een plat kerk ja. kerkraads. Ja. Heeft u ooit zelf wel eens gesmokkeld? Nee, ik heb nog nooit gesmokkeld. <laughs> ik heb nog nooit gesmokkeld. Ja. En nee. wel mensen gekend die smokkelden? Ik had nog niet kant. Nee? In, in Kerkraden nee, nee. waren geen echte van die smokkelaarscafé's. Ja, nou, het hoor veel mensen ziet. Ah, dat was mijn vuur, zit zo. Ja, ja, ja, ik ben van 40. Ja, u bent ook geen type om met Hars de grens over te gaan. Nee, ik heb wel een uitkering, ja, maar om met Hars over de grens te gaan heb ik geen interesse. Nee? Nee, nee. Maar ik, misschien word ik bij wacht binnenkort. Maar dit hier is het raad. En dat was vroeger, is, is toch hier dat probleem geweest waar, waar die vreselijke opgeklopte uitzending van Mart Smeet nog mee te maken rond Nederland-Duitsland. Ja, ah, dat moet je op de nieuwstraat zijn. Maar dat is voorbij, hè, toch? Ja, oh, dat is voorbij. Die, die, die, die, die, ja. die, die onderlinge spanningen. Ja, toch wel, ja. ja. Dat is de nieuwstraat waar staat. Ja, ja. Maar dat ja. is dat. Uh, Heeft u trouwens wel eens een korenwolf gezien? Een korenwolf? Of drinkt nee. u die liever? <laughs> nee, ik heb er <met> geen gezien. <mutter> nee, nee. <muchens> Ja. ja, die zijn ook klein, van die kleine hamstertjes. Ja, die zitten wel in Valkenburg weet ik, zitten zitten. Ja, hier zit schijns ook te zitten. Zouden ze, oh, ja, geen idee, geen idee. Korenwolf, nee, nee, nee. Het gaat niet best met de Korenwolf. Nee? Nee. ja. Nou, u wil weer verder lopen met de hondjes die wachten ongeduld. Ja, het is Normaal heb ik de visserijcontrole hier in het zuiden. Visserijcontrole? Ja. Werkt ja. u bij de visserijcontrole? Nee, ik heb bij de stichting, Kerkhaatse Stichting. Wat is wat visserijcontrole? Een recreatie. vergunningen uitschrijven oh. en uh, visgebeuren controleren. In de beken hier allemaal. Ja. En de visvijf. Ja, ja, ja. ja, ja. ja Zo'n kleine 25 hectare heb ik hier. Ja, ja, ja. Maar dit is slappe boel. Het doet een beetje hetzelfde als hij eigenlijk controleer. Zij bij de douane? Ja. Ja, ben je bij de douane? Ik heb een vriend, een goede vriend bij de douane. Bij de douane. Ja, die, is, uh, die was eerst bij de belastingtelefoon. Die zit nu bij de Limburgs Dagblad, boven Hanno. Ja, op de Kramer. Op de Kramer, daar ja. zit hij nu. Nou, nou Frans, we... Frans Mulder. Frans Mulder, ja, ken ik. Frans Mulder. Nou, even. kijk. Dat is mijn hey, Is Dat is mijn vischapper. <laughs> Jongens en Dat is iets. Ja, is ga je Ja. Nou, we lopen dus nu in Duitsland en uh, wat dat betreft zijn we nu eigenlijk gebonden aan de Duitse formaliteiten. Dus als er ja, je nu... je ziet een... ook wel gelijk op het eerste hek, voorzicht, hond. <laughs> nou, daar werden we dus inderdaad ook wel mee geconfronteerd op het moment dat we door de allerlei bossen liepen langs de grens. Dat er inderdaad allemaal van die wandelaars die met iets grotere honden voorbij kwamen dan dat we net gezien hebben. En dan was het vaak uh, toch inderdaad uh, oppassen dat, uh, dat ze niet in je broek grepen. En uh, die situatie die maken we toch meerdere malen, uh, malen mee. En dan dus ik dat altijd mensen riepen van hij doet niks, hij doet niks. Maar we waren toch vaak aan dat soort gevaren wel uh, blootgesteld. Ja, Raar is dat toch hè. Ik bedoel we zijn 100 meter ooguit Duitsland in. En we grenzen aan elkaar. Landschappelijk gaat het zo hetzelfde. Maar toch is het anders. Het voelt gelijk anders. Het is direct anders. De omgeving is, de Duitse huizenbouw is totaal ja. anders dan die van Nederland. Je ziet gelijk dat je inderdaad in een ander land bent. En het is iedere keer weer heel duidelijk te zien waar, waarvoor je, ondanks dat je niet een grenspaal of wat ziet, of een grens passeert, zie je toch gelijk dat het, dat het een ander land betreft, absoluut. En dat is een groot wonder. Straks hoort u meer vanuit de omgeving van Heerlen. Radio 5, de opiniezender. En dit is de VPRO. Het woord is aan Stan van Hauke. Oh, weer fout. Ton van der Graaf zit hier. Je moet wel opletten. Ja, ja, dat is veel te moeilijk. Goed, um, het is twee minuten over twaalf. En dit is de VPRO. En het is hoogste tijd voor het debat op vijf. Elf minuten over half één. luister je tot vier uur vanmiddag naar de VPRO op Radio 5. De plek, als laatste van uh, de laatste plek van deze ochtend. En uh, dit keer Klaas Volks en Gerrit Kalsbeek, uh, die nog steeds in Heerle Drentelen, uh, buiten Heerle moet ik eigenlijk zeggen, langs grenzenakkers en bedrijventerreinen. En Gerrit Kalsbeek is nog steeds op pad met Leo Bakbier kampioen van de Korenwolf en drijvende kracht achter de hamsterwerkgroep Limburg. Tot nu toe heeft niemand die beestjes gezien, maar, maar let op, stil nu. Volgens mij zien ze wat bewegen daar in het groene gras. Hier langs de rand was uh, dit jaar uh, was ook nog een hol van een hamster. Hier. Ja. Maar uh, nou, zie je ziet daar nauwelijks nog meer iets van. Tussen de plastic nee. bekertjes en, en, en de plastic in de troep? Ja. Niet erg schoon, hè, Limburgers, Nederlanders. Ja, hier, hier wordt natuurlijk. Uh, Veel weggegooid. Uh, ja. De meeste mensen zullen blij zijn weer in eigen land te zijn als ze uit verre vreemde landen komen. En uh, dan, hier wordt natuurlijk veel geproduceerd langs de grens. En uh, de rest, uh, die zie je hier dan liggen. Is dat het holletje van de hamster? Nee, wat ik nee zie? Dat, dat was het niet. Ik zie niet meer dat dat overgroeit momenteel. En uh, uh, grassen en alles wat, wat hier groeit, dat, dat bedekken de zaak natuurlijk. Want die dieren, die liggen toch al een paar maanden, zijn, liggen ze dus ergens diep onder de grond hier. Ja. Maar, uh, maar uh, om terug te komen op het probleem. Want die beestjes hoeven niet weg van het bedrijventrein, ja. hebben ze gezegd. Ja. Die uh, er, uh, uh, wij, wij hebben, er is dus altijd bekend geweest vanaf het begin, hier zitten hamsters. En uh, men dacht er gewoon weg, op een gemakkelijke manier, weg, mee weg te komen. Door er gewoon weg, uh, uh, dat als, uh, uh, weg een of andere opmerking te beschouwen. En uh, had men toen gelet op datgene wat in de wet staat en uh, wat de, de verplichtingen van de Nederlandse overheid zijn. Wat volgens de wet, omdat de Hamster is een heel bedreigd dier, mag je niet zomaar ergens gaan bouwen waar beschermde waar, wat bedreigde dieren wonen. Dus men heeft vanaf het begin uh, plannen gemaakt zonder uh, met de natuurwaarde van, van, van, van zo'n soort akkerbouwgebied rekening te houden. Wat ze zeggen, dit is een heel belangrijk uh, bedrijventerrein. Ach. Mensen zijn hier hartstikke arm, zo ontzettend veel werklozen. En het gaat maar om twintig hamsters. Ja, uh, er zijn ook geruchten geweest. De hamster was uitgestorven. En het is maar wie je over de akkers gaat lopen. En anders gaat hij wel uitsterven, toch? Binnen ja, dat is, toch niet is. tegen. Ja, nee, zo eenvoudig is het niet. En uh, wat dat betreft is de hamster uh, niet een dier wat je zo zonder meer kunt zeggen. Van, dat, dat gaan we even inventariseren. Daar komen we heus wel wat meer bij kijken. Alhoewel, als je het zo vertelt, is het allemaal heel erg eenvoudig, dood eenvoudig, maar goed. Uh, je kunt ook, ook uh, moeilijke zaken bijzonder ingewikkeld maken, maar je kunt het ook gewoon erg eenvoudig zeggen. Uh, wat ander punt is natuurlijk, uh, we hebben 25 jaar geleden zijn de koelen dichtgegaan. Hè? Wat is dichtgegaan? Hebben ze de mijnen gesloten. De mijnen, ja. Ja. De kolen, ja. Uh, de koel. De koel. De koel, ja. De De koel. Ja, en allemaal dat soort dingen. Ja. Maar dat is natuurlijk voor. Uh, Vooral. Voor Laatst uh, 18 december was ik nog in Den Haag bij de Raad van State en de ging het over dit soort gedoe. En dan is het toch altijd verpand met hoeveel verven van die grijze oude mannen. dan weer beginnen te praten over uh, de mijn en allemaal de gevolgen van de zwijting. En dat is al 25 jaar geleden. Ja, moet ik daar nog mee? Hebben we dan 25 jaar lang alleen maar ontstellend slechte politici gehad en, en, en besturen dat ze nog niet in staat geweest zijn na die 25 jaar een oplossing voor het probleem te zoeken. Dus, dus, u, dus het oplossen van de werkeloosheid gaat ten koste van de Homeste, maar dat is eigenlijk niet terecht, vindt u? Ik moet zo denken, een woelrat, die kan ongeveer een 40 nakomelingen hebben per jaar. Een hamster dertig. Als zo'n dieren in de problemen gaan komen, dan moeten we toch heel erg, heel, heel erg grote speelnappen zijn met ons landschap. Anders kon dat niet. Ja, 30 hamsters per hamster. Dan heb, ja. heb je het na een jaar al 600, zou je denken. Ja, dus, dus het zou hier eigenlijk een overvloed moeten zijn. En zo goed is ons milieubeleid. Maar u lijkt eigenlijk wel een beetje van Hamster. U heeft van die gezellige bolle wangen, van, van ja, God. mooie ogen en een beetje goudkleurig haar. Ja, ja, ja. Uh, ik doe je voor thuis? <laughs> wel veel papier, maar uh, wat dat betreft heb ik mijn eigen afweken natuurlijk. Ik denk ook, wel vaker daar heb ik ook krijg op. Maar uh, ik kom uit uh, van de lustgronden en niet van de arme zandkonden heb ook nog een keer heel duidelijk. Ha, ha. Is dit nou schrikdraad? Nee, toch? <laughs> Dat is ook een goede vraag, maar ik krijg geen antwoord op. Is dit nou schrikdraad? Houd het even vast, dan weet je het. Goed. Klaas Vos en G. Reinders, de douaneman, die zijn nog steeds ter plaatse. Laten we eens even naar hen luisteren. We werden een keer op een zomerse avond, dat we tijdens een controle bezig waren hier om ons verdekt op te stellen, werden we een keer geconfronteerd in het avondschemering met een, iemand die de grens overkwam, die we in ieder geval onze kant op zagen lopen. Het was een, een persoon in een lang donker gewaad. En we dachten te maken hebben met een vrouw die de grens overkwam. Nou, we we gaan achter die vrouw aan. We houden haar op een gegeven moment staan. We spreken er ook aan als mevrouw. En op, de man, op het moment dat de persoon zich omdraait... blijkt het dus een priester in opleiding te zijn... die in Rolduk eh, ja. woonachtig was... Ja, normaal staat, uh, hij kwam inderdaad vanuit het Duits uh, gebied... en uh, had dus inderdaad niet de papieren bij zich die hij nodig zou moeten hebben. Op het moment dat we hem eigenlijk zeiden dat hij een procesverbaal van ons zou krijgen... stelde hij voor om het procesverbaal af te kopen door middel van tien weesgegroetjes. <laughs> nou, daar ja. hebben we hem dan inderdaad met die uh, opdracht hebben we hem uh, maar laten gaan... en het procesverbaal maar uh, op zak gelaten. Hij heeft in ieder geval hopelijk zijn tien uh, weesgegroetjes uh, gemaakt... en uh, ons in zijn uh, gebeden herdacht. Ja, en intussen zijn wij, kijken we door de ruiten een volkomen verlaten douanekantoor. En dat te bedenken dat hier heb je hier ook gezeten. Hier heb ik ook gezeten en dat te bedenken dat we hier zoveel werk verzet hebben met heel veel mensen dat we inderdaad hier eh, van 's 6 tot s'avonds eh, 's avonds 12 zaten. En eh, dat als we hier s'morgens aankwamen, hadden we nog een, een grote paal die over de weg ging. Die we iedere morgen moesten verwijderen en s'avonds weer naar beneden moesten laten. Zodat in ieder geval niet illegaal auto's van Duitsland naar Nederland in konden. S'avonds niet meer. S'avonds, na, na tussen 12 uur s'nachts en 6 uur s'morgens mochten oh, nou, we. kon je niemand, de grens nee. nee, niemand kon meer de grens over. Die was dan hermetisch afgesloten. Dat was overal zo. Dat waren op een aantal eh, punten die niet 24 uur geopend waren. per dag was inderdaad nog zo dat je een paal over de grens over de daadwerkelijke grens heen liet zakken. En dan was het. Eh, verboden om daar met je auto de grens te passeren. En dan kon je alleen nog te voet of met de fiets kon je dan nog de grens over. Nou Nog even eh, één vraag, cijfermatig. Voor Schengen, met, in, in dit gebied, met hoeveel douaneers werkten jullie toen? Nou, het, uh, ik was werkzaam op de douanepost Heerlen. De douanepost Heerlen uh, had ongeveer uh, binnen de surveillance gedeelte, dus die velddiensten, dat waren een 80 man schat ik. Uh, en dat is voor een gebied van de grootte van 10 bij 10 kilometer? 20. veel groter. Dit ging van uh, ons ambtsgebied voor wat betreft de groene grenscontrole, liep van Vaals tot, uh, tot aan Roermond. Oh, ja, en ja. dat is een uh, behoorlijk groot gebied. En daar hadden we 80 man voor. En nu zijn het er nog? Ja, nu die post zelf bestaat niet meer. We waren binnen de hele organisatie waren we hier met een, uh, ongeveer een, uh, 350 mensen. Maar nu is dat voor dit hele gebied misschien wel teruggebracht tot ongeveer 100. En nu zijn, zijn die duwaniërs natuurlijk veel meer ambulant, omdat je niet meer aan de grens zelf controleert, maar meer steeksproefgewijs. We controleren nu wat meer steeksproefgewijs. En de klanten die nou met goederen over de grens komen, hoeven niet meer aan de grens van aangifte te doen. Maar die doen dat ergens op een kantoor, wat midden in uh, een industrieterrein uh, bijvoorbeeld ja, ja. gelegen is. Dus de mensen, de bedrijven komen nou wat meer naar je toe. En daarnaast doen wij dan nog wij controle op allerlei gebieden. En uh, werken daar ja. inderdaad samen met allerlei andere instanties als de Marschuszeen. Want eigenlijk is het natuurlijk nog steeds in het vrachtverkeer. Is het, zeg maar grens zijn de grenzen nog geldig in verband met de acci accijnzen. Voor de zijn er nog wel inderdaad controles. Maar voor alle andere goederen die binnen de Europese Unie worden vervoerd. Is het niet. net hetzelfde vervoer als je van Eindhoven ja. naar Maastricht. Daar had je ook vroeger geen documenten ja. voor nodig. En dat is dus nu inderdaad als je van Duitsland naar Nederland komt. Heb je voor andere goederen dan accijnsgoederen ook geen verplichtingen meer te vervullen bij de douane. Ja. Ik zou u vertellen, ik heb zelf ook één keer een illegale grensovergang <laughs> gedaan. <coughs> Het waren boeken die, de, die uh, verstuurd moesten worden ergens naar Oost-Europa. En de vrouw voor wie ik dat deed, het was voor, voor zeg maar, de Garta-beweging of iets dergelijks. Die, die had ook uitge, uitgevonden dat in Duitsland dat op de post doen veel goedkoper was in Nederland. Dus ik met een auto vol met de achterpak met uh, pakken met de boeken. Maar laat ik dus uitgerekend bij de grensovergang, ik geloof bij Beek, Arnhem. Toch aangehouden worden, wat, niet, wat bijna niet gebeurde toen nog. En ja, kofferbak open. Oh, boeken. Ja, heeft u die aangegeven? Nee, nog niet gedaan. Dus ik moest naar een kantoor. Dat heb ik zogenaamd ook gedaan. Maar ik ben gewoon ik ben weer weggereden. En ik ben via een hele kleine doorlaatpost in Elten terechtgekomen. En dat lukte wel. Dus op de, en dan heb ik ze in Elten op de bus gedaan. Dus bij deze heb ik ook mijn illegale daad opgebiecht. Nou, dat ben ik blij om dat nu nog achteraf te horen. En ja, maar nu stond Zijn u vergeven. Ja. Nou, de hele ochtend uh, hebben we heerlijk gehoord... ...hebben we berichten daarvan... Uh, ...maar geen hamster hebben we gezien. Ik zou zeer benieuwd zijn wanneer... Die kleine, leuke, lieve, schattige beestjes... ...een kop opsteken.